Daar bivakeren al weken Shiïtische demonstranten die politieke vrijheden eisen. Volgens de eerste berichten wordt bij de ontruiming veel geweld gebruikt. Er zijn berichten dat er twee politiemensen zijn omgekomen. Boven het plein hangt zwarte rook, mogelijk van barricades die in brand zijn gestoken. En ook zijn er explosies gehoord. Gisteren kondigde koning Hamad voor drie maanden de noodtoestand af om een eind te maken aan de protesten. Hij krijgt daarbij hulp van ongeveer duizend militairen uit het buurland Saoedi-Arabië. Vanwege de onrust in het land gaf buitenlandse zaken in Den Haag... de ongeveer 500 Nederlanders in Bahrein gisteren dringende advies dat land te verlaten. Minister De Jager moet de bonussen bij banken veel harder aanpakken. Dat vindt een meerderheid van gedoogpartner PVV... en de oppositiepartijen PVDA, SP en GroenLinks. De PVV wil het vest gaan, die partij wil bonussen verbieden... zolang Henk en Ingrid de broekriem moeten aanhalen. Dat moet zeker gelden voor staatsbank ABN AMRO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 Het weer. Vanochtend op veel plaatsen zon. Alleen in het noorden is het bewolkt. Later raakt ook het oosten bewolkt. In het zuiden en westen blijft het vanmiddag zonnig. Het wordt 8 graden in het noorden en zo'n 15 graden in het zuiden. Vanaf morgen is het overal bewolkt, maar wel droog. De maximumtemperatuur daalt naar 10 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspit, 36 files, bij elkaar opgeteld 105 kilometer... Maar op de files wel op de A2 Eindhoven naar Den Bosch... bij Best West nog drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstroken weer vrijgegeven. Op de A4 in de richting Amsterdam daar staat voor de Schiphol-tunnel vijf kilometer. Daar staat een auto stil en die blokkeert daar twee rijstroken. En op de A16 richting Rotterdam daar staat bij Dordrecht-Cent nog een file van vijf kilometer. Iets verderop is bij Hendrik Ido-Ambacht vanmorgen een ongeluk gebeurd... maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Doe jij anders zaken als je bij de Rabobank werkt? In plaats van snel scoren kijken wij liever naar de effecten op de lange termijn. In het belang van de klant, van de samenleving en van de bank. Dus als we jou de vraag stellen, word jij de Rabobank? Dan vragen we of jij continuïteit ook ziet als basis van gezond zaken doen. Wil je weten hoe dat werkt? Ga dan naar rabobank.nl slash werken. Eifel kreeg weer grip op de processen van een Nederlands energiebedrijf.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, zo dadelijk het laatste nieuws uit Bahrein. troepen hebben daar met veel geweld de demonstranten verdreven. Strafrechtgeleerde Ibo Burema reageert op de felle kritiek... die Geert Wilders op hem heeft. Spreken Burema zo dadelijk. En in Fukushima blijft de situatie in de kerncentrale onverminderd kritiek. Dus eerst naar Japan. Nou, is het is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het is bij die kerncentrales. Vooral de kerncentrale Fukushima 1, uh, Stomontwikkeling bij reactor 3, uh, een brand vannacht in reactor 4. Ondertussen is ook in het getroffen gebied een grote schaarste aan goederen ontstaan. Um, NRC-journaliste Elske Schouten is in de stad Sendai in het gebied. Um, Elske, wat merk je momenteel in de stad? Nou, men is hier uh, meer bezig met het nasleep van de tsunami dan uh, met de kernramp. Uh, ik zit in een gebied, ja, op tien kilometer van mijn hotel heb je gewoon een stuk uh, totale vernietiging door die grote uh, golf. En hier in de stad is het nog steeds het oude leven niet uh, hetzelfde. Uh, er is heel weinig uh, eten te krijgen, dus mensen staan urenlang in de supermarkt om alleen maar een paar flessen water en uh, wat instant mie uh, te kunnen krijgen... Benzine is bijna onmogelijk om te krijgen. Dus mensen hebben ook het gevoel dat ze geen kant uh, op kunnen. En daarnaast zijn er natuurlijk veel mensen die nog familieleden missen uh, in de tsunami. Dus uh, men is hier meer bezig daarmee dan met de kernramp. Ja, de, de strijd voor het bestaande gaat dan voor voor de nucleaire problemen. Maar wat hoor je daar dan over? Want daar zal toch over gesproken worden? Mensen uh, klagen dat ze te weinig informatie krijgen van de regering. Ze geloven ook niet alles wat de regering zegt. Uh, wat ze veel doen is, uh, de mobiele telefoons die werken wel en dan sturen ze elkaar e-mails, ketting e-mails met informatie en met tips van lange mouwen, uh, neem een paraplu mee naar buiten... Het um, draagt een hoedje, alles om je te beschermen uh, tegen radio, radioactieve deeltjes. Dus dat hoor je wel van mensen. En komt het nieuws over die centrale ook bij jou uh, binnen, in Zender? Nou, ik volg vooral internationale uh, media natuurlijk. Uh, dus uh, ja, dat komt wel binnen, ja. ja. Um, en heb je dan het idee dat de mensen zich daar um, ja, zorgen over maken? Dat ze bijvoorbeeld uh, wat we in Japan zien of, of in Tokio zien... dat de buitenlanders uit Tokio vertrekken? Of, of blijven de mensen gewoon waar ze zijn? Nou, buitenlanders die vertrekken hier uh, ook veel. Het uh, is een stad uh, ja, op een paar uur rijden. Veel mensen gaan daar naartoe... Um, om weg te komen, omdat daar een uh, vliegveld is dat wel werkt. Um, Japan is zelf, ja ten eerste kunnen ze niet weg, want er is geen uh, benzine. Uh, en ten tweede hoor je mensen ook zeggen, nou het zal wel meevallen. Want hm. het nieuws hier is, uh, ja, het stelt mensen erg gerust. Uh, op de radio wordt gezegd van, uh, oké okay, we doen ons best om alle schade te beperken. Maar de huidige niveaus van straling hebben geen negatieve invloed op de gezondheid. Dus blijf alstublieft kalm, geen paniek. Uh, en het lijkt erop dat mensen daar toch redelijk uh, naar luisteren. Mm. Stelt het jou gerust of overweeg je te vertrekken? Nou, het Japanse nieuws stelt me niet zozeer uh, gerust. Maar wat ik nou uh, lees uh, van allerlei andere experts... Ik zag net ook een bericht van de Britse ambassade bijvoorbeeld. En die zeggen: Nou, de huidige hoeveelheid straling, daar is gewoon niks mee aan de hand. Um, en zelfs als die kerncentrale echt zou ontploffen, dan zouden we hier nog wel redelijk veilig zitten, volgens mij. Dus daar ga ik maar op af. Um, ja, Goed. daar ga ik maar op af. Voorlopig blijf ik even hier, denk ik. Sterkte. Elske Schouten, NRC-journalist in Sendai, en dank voor je verhaal. Nou, dat blijft natuurlijk een moeilijke afweging. Blijf je of ga je? De NOS en ook RTL hebben uh, correspondenten teruggehaald. Um, wij gaan naar uh, de problemen over die kerncentrale. Daar um, praten we nog even over door met Ronald Schram van NRG, het Nucleair Onderzoeks- en Adviesbureau in Petten. Uh, meneer Schram was uh, vanochtend ook al uh, eerder vanochtend in onze studio. Meneer Schram, nog even voor alle duidelijkheid. Voor mensen die, uh, die inschakelen en het niet meer kunnen volgen. Als we beginnen bij de aardbeving van vrijdag, de vier reactoren waar we het nu steeds over hebben, waar problemen zijn. Er zijn er zes in totaal, maar er, vier, er zijn ja. bij vier echt problemen. Um, die waren op dat moment nog in bedrijf. Hoe, hoe is het vanaf dat moment gegaan? Waar is het misgegaan? Uh, op het moment van de aardbeving uh, ja, er zijn uh, trillingen natuurlijk gevoeld in de grond. Die trillingen worden door sensoren geregistreerd en schakelen automatisch reactoren af. En er zijn elf reactoren afgeschakeld. Wat er toen is gebeurd is dat die zijn de, de diesel, dieselgeneratoren zijn uh, op gang gekomen omdat de stroom ook eigenlijk vrijwel uh, niet meer beschikbaar was. Mm -hmm. En die zijn als gevolg van de tsunami. Een erg hoge golf, ik heb gehoord, van een meter of zeven. Zijn die buiten gebruik uh, geraakt. En dat heeft eigenlijk uh, ja, de problemen met de, met de koeling uh, veroorzaakt vanaf uh, eigenlijk. Uh, onze tijd uh, vrijdagochtend. Uh, Want dan uh, krijgen ze het water gewoonweg niet meer bij. Uh, ja, de Ja, je, je moet je voorstellen dat die, die backup systemen. die maken dus geen gebruik van stroom. Uh, dat is standaard zo bij uh, alle kernreactoren. En die, uh, die backup systemen, ja, dat zijn dieselgeneratoren. en die zijn in ongebruik geraakt na de overstroming. Waarmee dus. Uh, ja, ook die backup-koeling uh, niet meer werkte. Mm -hmm. uh, er zijn ook andere problemen. Met, met, want je hebt altijd nog ook wel andere koelsystemen dan. Daar waren ook problemen mee. En dat heeft zich eigenlijk vanaf vrijdagochtend zo voltrokken. En zijn dan die branden hè, en die explosies waar we nu steeds over horen. Vannacht ook weer een brand in ja. uh, uh, de reactor nummer 4. Worden die, worden die veroorzaakt door de hitte die opgebouwd wordt? Ja, ja dat klopt. Uh, als je een reactor uitzet. Of zelfs als je de brandstof daar uitzet. En die in een opslag zet. Want daar. Uh, en die opslagfaciliteit, daar is dus bij reactor 4 nu een uh, probleem. Ja, dat geeft nog steeds warmte af. Uh, we noemen dat vervalwarmte. Dat is eigenlijk uh, ja, de warmte die je uh, nog wel zo'n twee jaar uh, moet koelen. in zo'n uh, zo uh, storage pond. Zo'n uh, opslag voor uh, gebruikte splijtstof. Uh, en dus ja, ook daar uh, moet je koelen. En als je dat niet goed kunt doen, neemt de temperatuur toe. Uh, daar kan ook waterstof bij uh, ontstaan, hoge temperaturen. Dat kan explosies opleveren, dat hebben we ook gezien. Dus je zit eigenlijk dezelfde verschijnselen, en die hebben allemaal maar één oorzaak: en dat is het, het niet voorhanden hebben van, uh, van koeling. Inmiddels zijn uh, de 50 medewerkers ook weer teruggekeerd. Dat zijn berichten die er binnenkomen, daar die, dus die die kunnen weer aan het werken, al zal dat niet lang zijn... want er is veel radioactiviteit daar. Die kunnen natuurlijk niet zoveel doen als die 750 die er normaal werken. Uh, heeft het nu zin om met helikopters wat te doen? Er wordt over gesproken om daarmee te koelen... Hè? om daar water of boorzuur zelfs te op te gooien? Ja, ik heb dat ook gehoord. Uh, ik, ik, ik, ik heb begrepen dat dat uh, alleen bekeken wordt voor het koelen van die, uh, die opslag. Je moet ja. je voorstellen, zo'n opslag, dat is een... Uh, er is een soort klein zwembadje met, uh, met daarin die gebruikte splijtstof. Want het blijft, splijtstof blijft maar warmte genereren? Ja, dat blijft, dat blijft maar warm. Ja, dat blijft maar, maar warmte genereren inderdaad. En uh, dat moet dus gekoeld blijven worden. Ik heb nog niet helemaal precies duidelijk gekregen... waarom die helikopters uh, ingezet zouden worden. Maar je kunt je voorstellen dat als je daar niet meer vanaf de grond uh, bij kunt... dat dan je dus vanuit de lucht gaat schoelen. De lucht. De lucht. Uh, via Twitter wordt ook, uh, worden ook vragen gesteld door luisteraars. En de vraag die daar uh, rondzinkt is... Uh, stel nou dat uh, de werknemers niet meer aanwezig kunnen zijn daar. Um, wat dan? En Er is een scenario, wordt wel genoemd... over het uh, met beton uh, volstorten van die reactoren. Uh, heeft dat zin? Is dat inderdaad de ultieme noodoplossing? Nou, ook als er mensen er niet meer zijn... Eh, ter plekke, dan blijft het nog steeds... heel belangrijk om te koelen. En zoals net al werd gezegd... Eh, wordt gekeken naar mogelijkheid om te koelen... Via, vanuit de, de lucht. Ja. Eh, ik weet niet hoe effectief dat kan zijn... voor de reactor eh, zelf. Eh, beton daarop storten... Uh, dat, dat weet ik nog niet helemaal uh, precies of dat nou zo verstandig is. Want je kunt daar misschien ook wel iets afsluiten. En als mm. iets nog heel erg warm is, je sluit het af. Dan komt er je ook druk. druk opbouw ja. krijgen. Dus dan ik, ik... explodeert de hele boel. Ja, ik, ik vraag me af of dat uh, verstandig is. Koelen blijft van belang. Uh, en als je niet meer kunt koelen, dan blijft het belangrijk dat je op een of andere manier de boel binnenhoudt. Wat is op dit moment het grootste risico wat, wat u kunt inschatten? Wat is het grootste gevaar? Nou, het, grootste, het, het grootste risico is, uh, is dat uh, reactiviteit in grotere hoeveelheden naar buiten komt. Maar dat betekent dat er een kernreactor echt zijn splijtstof gaat verliezen? Uh, ja, in het, in het ernstigste geval uh, kan dat, kan dat uh, gebeuren. Uh, en daarom is het belangrijk om te koelen en om dat containment zoveel mogelijk uh, intact te houden. Of daar afschermingsmaatregelen voor te nemen. Meneer Schram van het NRG in Petten, dank u wel voor uw uitleg. En zo dadelijk gaan wij weer naar de situatie in Bahrein. Want ook daar speelt van alles. Veiligheidstroepen vegen de straten schoon. En daarbij zouden doden gevallen zijn. Straks het laatste nieuws. Eerst maar eens horen hoe het zit op de weg. John Hoka. De spitsen verloopt nog vrij normaal, 105 kilometer in totaal. Een paar bijzonderheden, onder meer op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Daar staat 3 kilometer bij Bokstel door een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer open. Op de A4 veel vertraging richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel. 7 kilometer. Er stond een auto met pech in de tunnel, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. En op de A16 in de richting Rotterdam. Daar staat bij randweg Dordrecht nog 6 kilometer. Vanmorgen vroeg is daar een ongeluk gebeurd bij Hendrik Edo verderop. Maar ook daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Bahrein, de hoofdstad Manama, zijn de ordertroepen uh, de straat opgegaan, hebben hard ingegrepen en de betogers van straat geveegd, Nicole Lefever uh, Hebben die veiligheidstroepen, heeft de politie het daar dan nu onder controle? Volgens mij nog niet hoor. Uh, op dit moment komen er nog steeds uh, berichten over uh, dat er geschoten wordt. Uh, er zijn explosies gehoord. Uh, men ziet rookpluimen op opstijgen. En het laatste wat we hoorden is dat er uh, twee politieagenten zijn, uh, zijn overleden. Um, een aantal demonstranten probeerden weg te komen... van de plekken die werden schoongeveegd, ook uit een paar wijken... en zijn uh, tegen die agenten aange aangereden. En die zijn overleden. Hoeveel slachtoffers onder de uh, demonstranten zijn gevallen... dat is op dit moment uh, nog niet bekend. Maar het ziet er niet naar uit dat, uh, dat de orde al helemaal is hersteld. in We krijgen ook berichten binnen, Nicole... dat er een Saoedische soldaat zou zijn omgekomen. En voor de duidelijkheid, die Saoediërs zijn ja, min of meer ingevlogen... Hè, om de de orde te herstellen. Is dat bericht bevestigd? bericht, dat, uh, dat heb ik nog niet uh, bevestigd gekregen. Het was ook vandaag onduidelijk hoe de deelname van de uh, Saoedische troepen precies was. Eerder werd gezegd, die buitenlandse troepen, die zullen vooral worden ingezet voor het bewaken van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, waterkrachtcentrales. Nou, daar werd er vrij snel door iedereen van gezegd, dat is onzin, want daartegen is de woede van de demonstranten absoluut niet gericht. Maar werd er gezegd, ze zullen niet worden ingezet tegen de demonstranten. Ze zullen meer strategische punten gaan bewaken. Dus ik heb uh, nog niks gehoord van de inzet van de Saoedi-Oedische troepen, dat ze echt direct tegen de demonstranten zouden zijn ingezet. En dus ook niet over dit uh, overlijden. Oké, okay, okay. Maar ze zijn er dus wel, die militairen uit Saoedi-Arabië. Uh, ze zijn niet de enige, wie, wie zijn zich allemaal aan het bemoeien met Bahrein op dit moment? Nou, die troepenmacht die is gestuurd. Die, uh, die is gestuurd onder de slag van... Uh, de uh, de Gulf Cooperation Council, dat is een uh, organisatie van zes golfstaten, buurlanden... en die hebben ook elkaar beloofd, als een van hen in problemen komt, dan komen de anderen te hulp. Maar eigenlijk zijn het voornamelijk Saoediërs die, uh, die daar nu naartoe zijn gegaan... met hun tanks, ook wat agenten uit de Emiraten. Ja, en voor de rest, de regio bemoeit zich daar ook tegenaan. Uh, Iran die heeft gisteren commentaar geleverd op de inzet van die Saoedische troepen. Die zeggen buitenlandse inmenging, dat is absoluut... Uh, uh, een, een, een recept eigenlijk om de boel te, debalis, te destabiliseren. Maar eigenlijk de inbreng van Iran, die doet precies hetzelfde. Want uh, de shiitische demonstranten op straat, die, uh, die zullen daar absoluut niet blij mee zijn. Uh, de soenitische machthebbers, die zullen dan toch zeggen van kijk, zie je wel... Deze demonstranten die hebben banden met Iran. Uh, het is een Iraans-Shiëtisch complot. En uh, dat geeft eigenlijk de machthebbers meer reden om in te grijpen tegen, tegen de demonstranten. Nicole even over de situatie in Bahrein. Tien minuten voor half negen is het. U naar het NOS Radio 1-journaal. Wij laten het buitenlandse nieuws even voor wat het is en gaan naar eigen land. Zo'n idioot hoort niet thuis in de Hoge Raad... Met die woorden heeft Geert Wilders en de PVV tegen de benoeming van strafrechtgeleerde Ibo Buruma eh, zich geweerd, als lid van de Hoge Raad. Alleen de PVV twijfelt openlijk aan de integriteit van Buruma. Overgrote meerderheid van de Kamer stemde namelijk in met zijn benoeming. Geert Wilders gisteren na de stemming.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 De man is geen aanwens, maar een absolute aderlating... voor de rechterlijke macht in Nederland. Die zit eigenlijk bij de Hoge Raad. Wie weet, in een slechte situatie kom ik zelf ook nog een keer... bij de Hoge Raad uit. Dan zal hij zich voor die zaak wel verschonen. Maar het deugt natuurlijk totaal niet dat iemand als Buurma... hij heeft daar helemaal niets te zoeken. De Kamermeerderheid heeft daar helaas anders over besloten. Ja, ik twijfel aan alles wat aan die man los en vast zit. En dat mag die president van de Hoge Raad en de rest van die club... mogen zich dat dus goed in hun oren wrijven. Iedere keer als hij hier nog zo'n gast komt... ...gaan we er nog een groter nummer van maken. Um, um, um, en we zullen het niet accepteren. Ibo Burema, goedemorgen. Goedemorgen. Doen deze woorden van Geert Wilders u wat? Nou ja, dat is natuurlijk uh, vervelend. Maar hetgeen dat ik het, het, het, uh, het vervelend vind... ...is de manier ook waarop hij over de Hoge Raad praat. Want dat hij iets tegen mij heeft... ach, dat kan ik me nog wel voorstellen... Um, dat kan je nou voorstellen omdat ik... Uh, naar aanleiding van een artikel... Uh, van een voorstel van hem... Uh, om um, de Koran uh, te verbieden... inderdaad... zeer uh, hard uh, heb uh, teruggemapt... Uh, door een citaat van Mussolini... te gebruiken. Uh, en dat was dat, niet als compliment bedoeld, meneer Buurma? Dat, me zo voorstellen? dat nee. het was niet als compliment bedoeld. Het was eerlijk gezegd wel een, een toelichting... op waarom uh, het in een netland... niet zo hoort dat je... een hele geloofsgroep uh, buitenspel zet. Zegt u uh, achteraf... Ik, dat had ik toch niet moeten doen? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, het feit dat ik op een gegeven moment een heel krachtige betoog hou over uh, uh, het, waarom je niet een heel geloof buitenspel moet zetten, ja, daar wil ik best eigenlijk sterker worden voor blijven gebruiken. Maar oh. wat ik niet uh, had voorzien was, dat er, was dat er wordt gezegd daardoor alsof de mensen die op Wilders hebben gestemd op Mussolini lijken. Want dat is natuurlijk helemaal niet waar. Mm. Het is... Het is dat is mijn, mijn bedoeling niet geweest, maar dat was ook helemaal niet wat er in dat artikel staat. Het ging mij om dat voorstel. En, en, en dat ik daar tegen ben, ja, daar ben ik eerlijk gezegd nog steeds tegen. Maar die ja. mensen, die moeten niet denken dat uh, uh, er nu een rechter is die denkt... Uh, dat uh, uh, zij allemaal als een soort fascist worden beschouwd. Nee, maar goed, u, u haalt natuurlijk wel uit. Ook naar Geert Wilders en naar de PVV in dat stuk. Um, dat, en dat maakt de situatie wel... Um... Precair, want we zitten nu eenmaal met um, een bijzondere proces ook tegen Wilders. Uh, uh, de rechterlijke macht die uh, uh, met hem te maken heeft en hij met hen en het OM. Um, is, is, deze, is deze situatie eigenlijk wel, wel, wel wenselijk? Nou, ik, zou dit, ik vind het zelf belangrijk om te onderstrepen dat het natuurlijk een enorm verschil is of je als rechter werkt, wat mm. mijn toekomst, als het allemaal goed gaat, verder zal worden, of als je als hoogleraar werkt. Als hoogleraar geef je commentaar op wat rechters doen en als hoogleraar geef je commentaar op voorgenomen wetsvoorstellen. En daar, dat, dat doe je op de manier die je eigen is en ik neem dan geen blad voor de mond. Als rechter pas je de wet toe. En eh, dat, ook dat is zo belangrijk om, om te, te onderstrepen. Er zijn iets van een miljoen mensen... die vanwege ruzies die ze hebben naar de rechter toe moeten. En die verwachten van de rechter dat hij de wet toepast. Ja. Daar zit helemaal niks politieks aan. Dat snappen we, meneer Burma, Maar u ziet natuurlijk ook weer dat voor u staat, hè? U, u, u kijkt natuurlijk ook aan, naar degene die voor u staat. U heeft natuurlijk ook uw voorkeuren. Nee, want je, je, je beoordeelt de zaak die je voor je hebt. Hè. Ik, ik zal dan natuurlijk uh, strafzaken uh, beoordelen. Uh, overigens zal ik uh, uh, natuurlijk niet die zaak van meneer Wilders doen. Nee, uh, als maar, hij daar komt. Maar even los daarvan. Nou, uh, uh, uh, Dat gaat, zoals dat zo mooi heet, zonder aanzien des persoons. Uh, je, je, je past de wet toe. Zoals een dokter een recept uh, opschrijft dat hij moet opschrijven. En, en dat, dat is dus niet een kwestie van politiek. En dat vind ik zelf jammer dat een deel van het hele... De de kant op gaat alsof rechtspraak zoiets is als politiek bedrijven. Nee, ja, dat is okay. het niet. Nou hadden wij Wilders uitgenodigd om met u in debat te gaan. Daar heeft hij helaas niet op gereageerd. Vonden wij jammer. Um, wilt u graag met hem in debat hierover? Nou ja, ik weet niet of het, of, of het nou het allerbeste is om te gaan uh, debatteren. Want rechters en, en zelfs professoren zijn dat niet zo gewend om te doen. Maar ik, uh, ik, op zichzelf zou ik dat uh, denk ik niet eigenlijk uit de weg gaan. Want uh, er zit iets. Uh, iets wanneer je wat dat betreft zo hard uithaalt naar een, een belangrijke instelling die voor veel mensen uh, belangrijk is. En dat die tegen mij uh, uh, uh, zware kritiek heeft, nou ja, dat, dat moet kunnen. Dat ik als uh, rechter het een beetje anders zal gaan doen dan ik uh, uh, als hoogleraar uh, optreed, uh, omdat je dan bepaalde dingen niet zegt. Niet alleen omdat je ze niet, uh, niet omdat het communicatief niet goed is of zoiets. Maar ook gewoon omdat je dat niet meer zo denkt. Okay. Ja, uh, ja dat, dat wil ik hem ook nog wel een keertje uitleggen. Nou, misschien vindt er ooit nog een debat plaats tussen u en Geert Wilders. Dus bedankt dat u in ieder geval eventjes bij ons in de uitzending uh, okay. wilde verklaren. Ibo Burum. Het is vijf voor half negen geweest. CDA-minister Hans Hille van Defensie heeft het verbruikt in de Tweede Kamer. Vorige week moest hij al tekst en uitleg geven over de misstanden bij de marine in Den Helder. En gisteren moest hij daarvoor opnieuw spitsroeden lopen in de Kamer. Wilco Boom zag dat aan. Het komt voorlopig niet meer goed tussen minister Hille en de oppositie. Vooral het feit dat hij de Kamer niet eerder informeerde over de affaire in Den Helder zit de linkse partijen mateloos dwars. Jasper van Dijk van de SP. De minister heeft de Kamer dus onjuist geïnformeerd. Er staat als een paal boven water. En ik vraag de minister vandaag of hij dat wil erkennen. Dat wil hij niet. Mijn tweede vraag is, wil hij maatregelen nemen... zodat de Kamer de minister voortaan wel kan vertrouwen? Bijvoorbeeld door in zijn ambtelijk apparaat maatregelen te nemen. Ook dat wil hij niet doen. Ja, mevrouw de voorzitter, ik zou niet kunnen bedenken... als de heer van Dijk uit is op een frontale botsing... Hoe ik zo'n botsing kan vermijden. Minister Hille zelf vindt dat hij goed bezig is. Dat hij niet eerder meldde wat er mis was in den helder, dat kwam nu eenmaal doordat zijn ambtenaren het hem niet hadden verteld. En daar kon hij niks aan doen, vindt Hille. Maar de oppositie vindt het een slap excuus. Bruno Braakhuis van GroenLinks. Ik hoorde minister weer bagatelliseren. Een vervelend voorval, een incident. Terwijl de Kamer duidelijk het signaal heeft afgegeven... dat het gaat niet om een eenmalige diefstal of een eenmalige intimidatie. Nee, het was een cultuur van intimidatie... en van het handelen in overheidsgoederen van continue diefstal. Het is voor ons geen incident. Het is minstens een affaire. Het continue bagatelliseren van ernstige integriteitsschendingen... heeft geen pas en zeker niet voor een minister van CDA-huizen... de Partij van Normen en Waarden. Voorzitter, ik heb nooit gezegd dat het een bagatel was. Ik heb steeds gezegd dat ik het zeer serieus nam. Dat integriteitsschendingen voor mij onaanvaardbaar zijn. Ik wil het nog een keer zeggen. En ik, en, en ik heb ook maatregelen genomen hardere maatregelen dan eerder al genomen waren. Dat is ook een onderstreping daarvan. Ja, en, en dat, wat moet ik daar nog zeggen? Ik wil het ook in affaire noemen. Dat is ook uitstekend. De oppositie verwachtte gisteren enige demoed van de minister. En een erkenning dat hij fout heeft gemaakt. Maar het tegendeel gebeurde. Heerle gaf net als vorige week geen krimp. Hij vindt nu eenmaal dat hij zijn best heeft gedaan. En hij klaagt dat hij bij de oppositie geen goed kan doen. Dit accepteer ik niet van de minister om constant maar nee. feiten door elkaar te in de Kamer weten we beter. U accepteert de hele tijd niets. Alles wat ik zeg is toch niet goed. Dat heb ik maar bij neergelegd. Het mag duidelijk zijn dat het voor ons één keer maar nooit weer is. Once and for all. Dat moet deze minister als geen ander weten. Een gele kaart van Angelien IJsing van de PvdA. De relatie tussen de oppositie en Hill is dus verziekt. En binnens Kamers groeit ook bij de coalitiepartijen onvrede over zijn houding en dat kan hele slecht gebruiken want hij moet zich ook al verantwoorden over de mislukte evacuatie in Libië en hij staat aan de vooravond van een mega bezuiniging op zijn ministerie waar 10.000 banen gaan verdwijnen. U zoekt een bank met de beste rente die verantwoord met uw spaargeld omgaat. Bank of Scotland biedt u 2,5% rente en de zekerheid en ervaring van 300 jaar bankieren. Bank of Scotland, trusted since 1695.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 Dus u wilt goedkoper vliegen dan met.vliegrinkel.nl? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. Radio 1. Het NOS-journaal. Opnieuw brand in Japanse kerncentrale. en zeker twee doden bij ontruimingplein Bahrein. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. Het lijkt niet op te houden bij de kerncentrale bij Fukushima, Japan. Opnieuw brand in een van de reactoren en de technici hebben de centrale verlaten... omdat de concentraties radioactieve stoffen opnieuw zijn gestegen. Volgens de Japanse regering hoeft de bevolking zich ook dit keer geen zorgen te maken. De exploitant van de kerncentrale denkt erover reactor 4 te laten besproeien... met water en boorzuur, waardoor een kettingreactie kan worden voorkomen. De Japanse bevolking houdt zich intussen vooral bezig... met de schade die de tsunami heeft aangericht, zegt verslaggever Elske Schouten... van NRC Handelsblad in Sendai. Hier in de stad zelf hebben mensen nog steeds last... van dat ze bijvoorbeeld geen eten kunnen krijgen. Benzine is helemaal op. Uh, mensen staan eindeloos in de rij om een beetje water en instant noedels uh, te kopen...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 Ik merk zelf bijvoorbeeld dat het uh, mobiele telefoonnetwerk snel verbetert. Daar is men mee bezig, maar nog niet met grotere uh, opbouwwerkzaamheden. Ook de Japanse economie heeft zwaar te lijden door de aardbeving. En daarom heeft de Japanse centrale bank voor de derde dag op rij miljarden in de geldmarkt gestoken. Om de zwaarste klappen op te vangen. Dat heeft kennelijk geholpen, want de Nikkei-index is gestegen met bijna 6%. Minstens twee politiemensen zijn omgekomen bij onrust in Bahrein. Veiligheidstroepen zijn daar begonnen met het verdrijven van Sjaïdische demonstranten vanaf het centrale plein in de hoofdstad Manama. Kort na zonsopgang kwamen de ordetroepen het parelplein op en er vlogen helikopters over. Er werd met traangas op de betogers geschoten. Demonstranten die gooiden met brandbommen. Boven het plein was zwarte rook te zien, en mogelijk doordat barricades in brand zijn gestoken. Correspondent Nicole Fever over de ontruiming. Alles aan het klein schoon te vegen, het financiële uh, gebied van de stad, wat door de demonstranten werden de wegen daar geblokkeerd. Daar ook de demonstranten van staat krijgen. En ook in de buitenwijken hetzelfde beeld. Siëten, die hadden daar in hun wijken allerlei roadblocks opgeworpen. Nou, die worden nu ook verwijderd. En je hoort berichten over dat er erg veel gewonden worden binnengebracht in de ziekenhuizen. Demonstranten eisen al weken meer vrijheden. Gisteren kondigde koning Hamad de noodtoestand af om een eind te kunnen maken aan de protesten. Minister De Jager moet de bonussen bij banken veel harder aanpakken. Dat vindt de meerderheid van gedoogpartner PVV... en de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. De PVV gaat verder en wil bonussen helemaal verbieden... zolang Henk en Ingrid de broekering moeten aanhalen, zegt de partij. Dat geldt dan zeker voor staatsbank ABN AMRO... en de banken die staatssteun hebben gekregen. De bonussen over de afgelopen jaren moeten door de banken worden teruggegeven... of anders eh, 100% belast worden. PvdA en GroenLinks vinden dat de AFM nieuwe bankproducten vooraf moet toetsen... in plaats van, zoals nu, achteraf.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 Ja, en GroenLinks wil daar verandering in brengen. U wordt Kamerlid van Gent. Vanaf vandaag kan er overigens ook in de provincies Groningen en Drenthe... met de OV-chipkaart worden gereisd. En daarmee is de kaart nu in heel Nederland te gebruiken. Kleine uitzondering, de treintrajecten van Sintes in het oosten van het land. Daar is de kaart niet bruikbaar. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In het noorden en midden van het land daar komt vrij veel bewolking voor. Maar in het zuiden daar is het op dit moment helder. Wel is het nevelig. De actuele temperatuur die loopt uit van 2 graden in Groningen... tot 7 graden in Zeeland. Nou, vanochtend blijft het in de noordelijke helft bewolkt. In het zuiden en westen daar is volle ruimte voor de zon. Ook vanmiddag blijft die tweedeling in stand... Zon in het zuiden en wolken in het noorden. Nou, in die bewolkte gebieden wordt het zo'n 8 tot 10 graden. Maar in het zonnige zuiden kan het lokaal een graad of 15 worden. Er staat erbij een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten tot het noordoosten. En die wind die maakt het voor het gevoel vandaag fris. Vanavond en vannacht dan blijft het droog en het koelt dan af naar een graad of drie. Kijken we naar morgen donderdag, dan is het overwegend bewolkt. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt dan rond 10 graden. Ook vrijdag veel bewolking en een toenemende kans op regen. Het weekend begint op zaterdag met een regenachtig weer. Maar zondag is het alweer droog en de dagen daarna lijkt het ook droog te blijven. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een minder drukke ochtendspits met 75 kilometer file. De meeste files op dit moment in de regio's Utrecht en in het zuiden van het land. Niet zo gek verder aan de hand. Alleen een opvallende file door een ongeluk op de A2 eindhoven naar Den Bosch. Dat staat bij Bokstel 5 kilometer. Maar inmiddels zijn alle rijstokken daar weer open.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uiteraard houden we u op de hoogte over het laatste nieuws uit onder andere Japan, maar ook uit Bahrein. Voor het laatste nieuws over Japan verwijzen ik u ook graag naar onze live blog. Daar houden we... Uh per minuut zo'n beetje bij wat er gaande is in Japan en wat voor nieuws daaruit komt. En in Zeist wordt met meer dan normale belangstelling naar dat nieuws uit Japan gekeken. De gemeente onderhoudt namelijk al tien jaar vriendschapsbanden met de kustplaats Yamada. Sinds de aardbeving en de tsunami proberen inwoners van Zeist contact te krijgen, maar zonder succes. En die visser is docent aan het Christelijk Lyceum Zeist... en organiseert elk jaar uitwisselingen met een school voor voortgezet onderwijs in Yamada.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 Zeist. Heeft dus een vriendschapsband met Yamada in Japan. De stichting die die vriendschapsbanden onderhoudt. Heeft ook een website. Die kunt u ook bekijken. De naam van die website is dehofreis.nl Nog even terug naar Japan. Want um, we zien beelden uh, op de Japanse televisie, op het station NHK, van uh, grote helikopters die ja, met water zakken op dit moment um, water aanvoeren naar de kerncentrales. In onze studio is uh, Henny van der Veren, Japanoloog, aan de Universiteit van Leiden. Uh, meneer Van der Veren, u volgt het nieuws op bijvoorbeeld NHK, de Japanse televisie. Ja. Wat vertellen ze daarover? Uh, nou, ze laten zien uh, dat inderdaad de landmacht nu met helikopters, uh, met grote rode waterzakken boven de uh, nummer 3 uh, uh, centrale vliegt. En er uh, staat dan ook bij uh, dat ze proberen zoveel mogelijk water te storten. Dus, op, op, de, uh, op de nummer drie. Dus dat betekent, ze zijn echt vanuit de lucht nu de centrale aan het koelen. Aan het koelen. Ja. Ja. Ja omdat ze er waarschijnlijk via de grond niet meer bij kunnen. Of via het controlecentrum niet meer bij ja, kunnen. Ja, daar is een beetje onzekerheid over. Ook uh, de elektriciteitsfirma uh, die het exploiteert uh, in Tokio. TEPCO, uh, ja? uh, TEPCO, die heeft uh, net een persconferentie gegeven. En, en eigenlijk kon, kon de, de vertegenwoordigers van die firma geen antwoord geven. Vraag van de journalisten van wat weet je nou eigenlijk, wat heb je gemonitord. En aan de ene kant zeggen ze van ja, de straling uh, uh, schijnt gezakt te zijn. En dat schijnt is natuurlijk uh, Oei, dat is gevaarlijk. geruststellend, maar niet heus. Ja. Uh, en aan de andere kant zei hij dat de druk in die kamer verlaagd is. Uh, niet uh, precies aangevend over welke kamer ze hebben. Dus uh, het is uh, wat verwarrend inderdaad. Mm. Hoe wordt erop gereageerd als die mensen uh, geen antwoorden hebben? Nou, in dit geval zie je dat uh, journalisten steeds kritischer worden. Ja. En ook in de flesnieuws in de kranten zie je dat het zich nu toch wel een zekere woede begint te ontwikkelen. Van ja, we willen wel informatie hebben. En de, de pers begint nu inderdaad toch wel ook... Uh, ja, de zaak aan te wakkeren. De ja. gevoelens van woede over te dragen, zou je ook kunnen zeggen. Dus men begint wel boos te worden. Dit wordt niet meer geaccepteerd, deze stilzwijgendheid. Nou, dit is ook niet de situatie om te zeggen... accepteren of niet, het moet nu eerst opgelost worden. Dat zou ja, maar je kunt het en... alleen oplossen als je weet wat er aan de hand is, denk ik dan. Uh, ja, in, in hoeverre dan uh, de media uh, op de hoogte gesteld moet worden... zijn uh, politieke beslissingen. En blijkbaar uh, heeft men in eerste instantie gezegd... we houden informatie voor ons. Maar ja. nu zijn we in het stadium beland dat die informatie, informatie er blijkbaar niet is. Ja. Nou, en, goed. Gisteren de premier al boos. Vandaag uh, ook de pers nog boos. Ja. Uh, hoe is het met de keizer van Japan? Ja, de keizer heeft uh, voor het eerst in de geschiedenis... een uh, videoboodschap ingesproken. Uh, die is uitgezonden op de Japanse... of een commercieel station heb ik hem net gezien. Uh, waarin de keizer... Uh, zijn uh, steun betuigt aan slachtoffers en uh, uh, eigenlijk ja, bemoedigende woorden spreekt. De, de taak die hij natuurlijk ook heeft. Uh, en uh, aan de ene kant de slachtoffers benadert. Aan de andere kant ook zijn zorgen uitspreekt over de nucleaire situatie. En uh, hoopt dat alles goed komt, natuurlijk. Ja. En u zegt voor het eerst een geschiedenis. Dus het is heel bijzonder dat de keizer zich zo. Uh ja Ja, nou, boodschap. als, als videoboodschap er zijn natuurlijk wel uh, meer toespraken van de keizer, met het nieuwjaar bijvoorbeeld, er zijn altijd uh, bezoeken aan rampgebieden, zoals ook bij de vorige aardbeving in 1995. Uh, dat is op zich uh, het werk dat wij hier ook van onze uh, royals zien, zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. hè, maar het uh, inspreken uh, van een videoboodschap, het gebruik maken van uh, redelijk nieuwe media, zou ik maar zeggen, uh, dat is een, een first. Oké, okay, uh, nou, dan hebben we dat bij deze. Uh, blijft u nog eventjes, dan ja. kunnen we de mensen blijven bij praten over het nieuws uit Japan. De Tweede Kamer heeft genoeg van bonussen voor bankiers. Ze moeten terugbetaald worden, vindt de meerderheid. Hoort u zo meer over. Is de verkeersinformatie, John Sahoka. 65 kilometer nog in totaal. meeste vertraging op de A2 Maastricht naar Den Bosch. 7 kilometer nog bij bokselmaan na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrijgegeven. En door werkzaamheden het de filerij tot de A58 richting Vlissingen. Daar staat voor de Vlakentunnel 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhoff is al de hele ochtend te gast bij het Nederlandse Rode Kruis... dat het druk heeft met al die probleemgebieden in de wereld. Joris, heb je een beetje een inkijkje kunnen krijgen in hoe ze dat allemaal coördineren? Hè? Uh, ja, uh, dat inkijkje heb ik uh, zo goed en zo kwaad als het kan uh, kunnen krijgen. Ilko Brouwer die, uh, werkt uh, vanaf het begin jaren negentig uh, uh, in allerlei landen. Eerst voor artsen zonder grenzen, later voor het, uh, voor het Rode Kruis. Is nu nog even aan de telefoon die hij heel professioneel afpoeiert. Uh, krijgt ook um, uh, berichten, uh, bijvoorbeeld uh, uit uh, Japan. Normaal als er uh, rampen ontstaan, is er toch al snel een vraag van... Kom helpen. We willen dit en dit en dit en dit graag. En nu zat u dit te lezen, een beetje met de ogen ook. Vooral toen u. de mooie manier. Uh, uh, las waarop ze formuleerden. van nou. blijf eigenlijk maar thuis, hulpverleners. Nou, er wordt in ieder geval. in de, in de brief wordt in ieder geval weergegeven. Dat, uh, dat. de situatie erg chaotisch is. Dat ze. Uh, laten zeggen, aan capaciteit, aan menscapaciteiten voldoende hebben. Dat ze ook. Uh, uh, wel een idee hebben dat er bepaalde goederen gestuurd zouden kunnen worden... maar dat ze daar nog niet, nog niet zeker over zijn. En dat er eigenlijk verzocht wordt om uh, in ieder geval nog even te wachten met, uh, met de, hulp, de hulp te sturen. Uh, ik denk dat ook dat dat een, een goed idee is. Want uh, om, uh, laten we zeggen, uh, zogenaamde, wat we unsolicited goods noemen. van Dingen die gestuurd worden uit goede bedoelingen, maar uh, die eigenlijk niet gebruikt kunnen worden. Die kunnen natuurlijk ook, uh, heb je het, het gevaar dat de logistieke lijnen verstopt raken. Ja. Dus het is goed dat, uh, laten we zeggen, dat soort uh, communicatie tussen Japan en, en andere. En andere staten en uh, organisaties dat die plaatsvindt. Ja, stuurt u vast, uh, het, er was een mededeling ook, stuurt u vooral niet te veel mensen? Ja, het wordt niet veel mensen en verwacht ook niet dat wij de mensen kunnen uh, assisteren in het bereiken van de, van de, dat moet je allemaal zelf dan regelen, dat, is ook, dat is, vind ik ook logisch. Er zijn ook collega's van u al naartoe gegaan en weer teruggekomen? Uh, er zijn, uh, dat zijn niet collega's van het Rode Kruis. Dat zijn, uh, er zijn uh, uh, brigades, uh, hondenbrigades, zoals ik begrepen. heb. Uh, die zijn inderdaad uit eigen initiatief gegaan. En die zijn teruggestuurd. Als u nou wel zou gaan, hè, hier ligt een mooie rugzak. Hou er een beetje bij. Oh. Ja. Um, is dit, dit is een rugzak die u op... Uh... Als u, als u uitgezuurd wordt, uh, wel eens meeneemt. Ja. Zou dit ook, uh, met, met die slaapzak en de tent die erin zit... en de rol wc-papier, zou dit ook dan zijn, als u gevraagd zou worden... om naar Japan te gaan, om dit mee te nemen? Um, op het moment, dat hangt een beetje van je functie af. Op het moment dat ik een functie zou hebben, bijvoorbeeld in het, uh, in het veld zelf... Uh, waarbij uh, je dus in een aardbevinggebied zit waar, waar uh, geen behuizing is... Dan komen we in een compound terecht uh, waarbij we tenten opzetten. En daarin uh, zou dit heel goed passen. Dan kun je, zet je je eigen tent op, het zet je naast je kantoor. De kantoor is ook een tent. Ja, heel praktisch ook. De kantoor is ook een pennetje met een, ja. met een bloknootje erbij. Oordopjes toch? Oordopjes he? zitten erin. Ja, ik, uh, iedereen die is natuurlijk vrij om eruit te pakken wat hij denkt dat het meest handige is. He, uh, laten we zeggen, als ik naar een gebied als Japan ga, zal ik geen mosquite net meenemen, omdat het, dat malaria daar niet echt voorkomt. Ja, dus uh, de bedoeling is, is dat, je, uh, dat je dit meekrijgt... Uh, mee en dat je dan uh, zelf uh, bepaalt van wat je er uh, wel en niet mee het vliegtuig in sleept. Het grappige is dat op het moment dat u deze rugzak ziet... u uw mouwen ook meteen opstroopt. Nou, Hier hebt u de handschoenen erbij die ook in de kit zitten. U kunt aan het werk. Dank u wel. Het Rode Kruis kan inderdaad de mouwen opstropen deze dagen. Joris van der Kerkhoff is bij de Nederlandse afdeling. Zo dadelijk, trouwens, na het journaal van 9 uur praten wij verder over bijvoorbeeld de problemen met de kerncentrale in Japan. Wij zagen uh, zojuist beelden van helikopter. Helikopters die uh, proberen vanuit de lucht de kerncentrale te koelen. En dan gaat het om reactor 3, begrijpen wij. Hoort u na negen en meer over. Eerst naar minister de Jager van Financiën. Die moeten bonussen bij banken veel harder aanpakken. Dat vindt een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Gedoogpartner PVV gaat zelfs nog verder. Die wil namelijk alle bonussen terugzien. Geldt voor de staatsbank ABN AMRO... en verder alle banken die steun hebben gekregen... zoals ING, Egon en SNS Reaal. pvv kamerleer te Roland van Vliet is die bonussen spuugzat.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 Dat was een verkeerde afspraak en dan wordt het verkeerde signaal gegeven. Want kijk, de aanbevelingen van de commissie de Wit zijn juist bedoeld... om in de, voor de toekomst een kredietcrisis te voorkomen. Als je bonuscultuur daaraan heeft bijgedragen... moet je dus ook aan die bonuscultuur wat doen. En net op dat punt wordt iedere keer niet sterk genoeg aangepakt. Dus dit is weer wachten op een volgende crisis? Ja, in wezen wel. En wij willen in ieder geval de minister oproepen om alle bonussen... die zijn uitgekeerd bij die instellingen die staatssteun hebben ontvangen... of zijn overgenomen sinds de crisis in 2008... om die bonussen uh, met een soort uh, straat aan te pakken, namelijk door ze weg te belasten. Door ze voor 100% te belasten. Terugvragen? Dat is eigenlijk terugvragen, hè, want terugvragen arbeidsrechtelijk... op die stoel kunnen wij niet gaan zitten als bonussen aan personeel zijn uitgekeerd. Maar je kunt wel in de fiscale sfeer naar die inhoudingsplichtigen iets doen. En dus uh, kunnen ABN AMRO en Fortis en ASR terugbetalen? Ja, en uh, SNS en, en ING en uh, ook Egon... die mogen van ons die bonussen gewoon terugbetalen. Wij vinden dat absurd, waar Henk en Ingrid de buikrie moeten aanhalen... dat men doorgaat met bonussen betalen. Ik vind het echt not done. De jager heeft gezegd van, we gaan nog eens een keer kijken... Ja, maar op het punt van die bonussen zeggen we, moet je, moet je echt nu al wat doen en een krachtiger signaal afgeven dan de banken zelf hebben gedaan. Want nogmaals, de banken die laten nu zien dat ze niet echt bereid zijn een cultuurverandering toe te passen binnen hun eigen instellingen, want er worden bonussen betaald. Ze hebben er niets van geleerd? Nee, wat ons betreft op dit punt zeker niet. En wat als die bonussen niet meer terugkomen? Ja, dan zullen we dus moeten zien wat we, eh, of we in de Kamer een meerderheid krijgen... om in ieder geval voor de toekomst aan af te grendelen... dat nog een keertje bonussen worden betaald als een financiële instelling... met belastinggeld overeengehouden moet worden. Want ik vind dat nogmaals not done. Maar niet alleen de PVV is het zat. Ook de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP willen zo snel mogelijk een einde aan de bonuscultuur. Ewout Eergang van de SP. De banken hebben echt meer dan genoeg kansen gehad...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 Nou, minister De Jager die kiest eigenlijk een beetje partij voor de banken. Hij wil het allemaal nog maar gewoon een beetje eens aankijken. En dan zien we het dan later nog wel eens een keer. Ja, en daar ben ik zo langzamerhand echt wel klaar mee. Dus ik zou zeggen dat uh, minister De Jager nu eens een keer de conclusie moet trekken... die uit deze financiële crisis getrokken kan en moet worden. Namelijk dat de zelfregulering bij de banken, dat werkt niet. En dan moet dus de overheid door middel van wet en regelgeving ingrijpen om te zorgen dat de goede, want die zijn er ook bij de banken... niet onder de kwade lijden. En daar is het nu echt meer dan tijd voor. Actie dus, zegt ook SPR Ewout Eergang. Hij was in gesprek met Peter Blok. Het is vijf voor negen. Het was weer het feest van de schrijvers gisteravond in Amsterdam. En het duurde weer tot diep in de nacht. Het boekenbal, het traditionele begin van de boekenweek. Met dit jaar als thema curriculum vitae, geschreven portretten. Jeroen Wielaert maakte met dat thema een rondgang... langs een aantal prominenten. Het binnenschrijden over de loper van de Amsterdamse stad Schouwburg... is voor menig een een nieuw hoogtepunt op het curriculum vitae. Maar hun eigen portret moet in menig geval nog geschreven worden. Jan Siebelink, moet dat niet een mooi geschreven portret worden... van uw eigen schrijversleven? Ja, het, het, het, het, het dat sibeling bestaan. Dat, dat, dat zou wel een mooi idee zijn. Uh, maar tegelijkertijd denk ik wel een heel rustig, saai bestaan in de provincie. Dus wat dat betreft, ja. Toch veel meegemaakt bij dat bedviolen. Ja, en met het wielrennen, met dat violen en, en de omzwaai in mijn leven. Nee, er, er, er zit een mooi verhaal in. Ja. Connie Palmen hey. moet dat geschreven portret van u eigenlijk ook niet een prachtig boek worden over u? Over mij? Nee, ik heb er werkelijk nog nooit over nagedacht. Maar is het een spannend boek? Nou, iemand met een beetje kennis van wat neuroses en pathologieën... kan zich aardig uh, amuseren, denk ik. Ja. En zo paradeerde dat door elkaar heen. Auteurs zonder biografieën en biografen van wie het werk nog niet af is. Onno Blom, biograaf van Jan Wolkers. Wat een leven... Een geweldig leven. Maar wel bijna 82 jaar. En met zo'n enorme weerslag uh, op de Nederlandse maatschappij... dat ik er best een paar jaar voor mag nemen om dat boek te maken. Hoe ver ben je? Halverwege de molshoop. Kluun. Ja. Uh, dat geschreven portret van Kluun. Ja. Is dat een mooi boek? Ja, maar ik de denk... manachtig? De manachtig. Dat gun je bijna niemand om dat te lezen. Nee, ik denk dat de meeste mensen denken dat ze dat al gelezen hebben... door Komt een vrouw in de wedunaar. Dat is niet helemaal zo, maar ik laat ze maar lekker in die waan. Kader Abdola, een geschreven portret, een biografie van u. Moet dat ook niet een heel mooi boek worden? Uh, ik zwijg. Mijn taak, mijn opdracht is om mooie boeken te schrijven. Niet over mezelf, maar ik laat het aan een ander over. Maar wat een verhaal toch. Van Iran naar Nederland, daar een boekenweekgeschenk schrijven. Ik ben vereerd. Het is het moment van overwinning. Overwinning tegen de Iranse dictatuur. Ik dank Jip en Janneke. Robert Ammerlaan, uitgever van Harry Mulisch. Het is het eerste wonderbaarlijke bal zonder hem. Waar blijft zijn geschreven portret? Zijn geschreven portret zijn biografie? Leidt, zal leiden tot een meeslepende biografie... die bij zijn leven past. En mededelingen daarover hoop ik binnen niet al te lange tijd te kunnen doen. Komt Er, er een... moet een biografie komen... En dan moet een goede biograaf komen. Maar dat dat geschreven portret er zal zijn, los van het portret dat hij in zijn hele werk van zichzelf heeft geschreven, dat is evident. Het boekenbal gisteravond na negen uur meer over Japan en helikopters. Europees voetbal op Radio 1. Morgen van 7 tot 11, de returns in de achtste finales van de Europa League. Zenit in sint Petersburg, 20. Gaat er langs en schuift de bal naar voorlangs. Spartaak Moskou, Ajax. Oh, wat een mooi doelpunt. En Glasgow Rangers, PSV. Schrekt de bal in, half Oh, prachtig omal NOS langs de lijn, morgenavond om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Welkom bij Tele2 Zakelijk. Dit is Radio 1...